Zal shalom, salam, welkom.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 Je scherpt deze woorden jouw kinderen in. Je spreekt erover wanneer je in jouw huis zit, wanneer je onderweg bent, wanneer je gaat liggen of wanneer je opstaat. Je noop ze tot een teken op je hand. Ze zijn tot een teken tussen jouw ogen. Je schrijft ze op de deur van jouw huis en in jouw poorten. U moet ja uw God vrezen en dienen en bij zijn naam zweren. Amen. Ziet, vandaag leg ik aan jullie de, de keuze tussen de zegen en de vloek. De zegen als jullie luisteren naar de geboden van de eeuwige jullie God, die ik jullie vandaag opdraag. De vloek als jullie niet luisteren naar de geboden van de eeuwige jullie God, als jullie afdwalen van de weg die ik jullie voorschrijf en achter andere goden aanlopen. Als jullie het land binnentrekken, wijs dan de zegen toe aan de berg Geerzem en de vloek aan de berg Ebal. Als jullie het land binnentrekken, vernietig dan alle plaatsen waar de volkeren die ervoor jullie woonden aan hun goden hebben geofferd. Vernietigen altaren, hak de beeldenissen van een goden in stukken. Maak nooit zoiets voor de eeuwige. Als jullie de Jordaan zijn overgetrokken en wonen in het land dat de eeuw jullie geeft, en jullie rust hebben gekregen van de omringende vijanden en jullie veilig wonen, dan zal hij de plaats wijzen waarop hij zijn keuze bepaalt om zijn naam te vestigen. Alleen daar op die plaats moet je dan offers brengen. Je mag echter altijd binnen. Je poorten, slachten en vlees eten, zoveel als de zegen van de eeuw geeft. Eet het vlees, maar nooit het bloed, want in het bloed is de ziel. Verheug je over de zegen en eet samen met je zoon, je dochter, je knecht en de leviet die binnen je poorten is. Vergeet hem niet. Mocht er een profeet of iemand met visioenen bij je optreden die je een teken of een wonder aankondigt, dat wonder komt uit en hij stelt voor om toch andere goden te dienen? Luister dan niet naar hem, want het is een proef van de eeuwige. Die profeet moet ter dood gebracht worden, omdat hij jullie van de enige juiste weg wil afbrengen. Kinderen zijn jullie van de eeuwige jullie god. Maak jullie dus geen verminking of keer vingen uit, rauw of om een dode. Scheer je niet om een dode. Eet niet wat gruwelijk is. Dit is het vee wat je mag eten. Run, schaap, geit, ree, hert, steenbok, antiloop, gems, klipgeit. Dat zijn de dieren die gespleten hoeven hebben en herkauwen. De volgende dieren mag je niet eten. Kameel, haas, klipdas. Deze dieren herkauwen wel, maar hebben geen gespleten hoeven. Ze zijn onrein. Ook het vark is onrein. Het heeft wel gespleten hoeven, maar herkouwt niet. Hun vlees mag je niet eten als ze dood zijn, mag je ze niet aanraken. Dit mogen jullie eten van alles wat in het water leeft. Alles wat vinnen en schubben heeft, mogen jullie eten, de anderen niet. Alle reine vogels mag je eten, maar de volgende vogels zijn onrein: de arend, de gier, de zeearend, de bouw, de havik, de valk, de raaf, de struisvogel, de koekoek, de meel en de sperwer. Alle soorten uilen, pelikaan, aasgier, aalschover, ooievaar, de reiger, de hop en de vleermuis zijn onrein voor jullie. Alles wat vanzelf dood is gegaan, mag je niet eten, want je bent een volk gewijd aan de eeuwen. Je mag het wel weggeven of verkopen. Kook het bokje niet in de melk van moeder. Van heel de opbrengst moet je ieder jaar een tiende afzonderen. Als je komt in het land, dan zal ik je de plaats wijzen waar je je tiende moet offeren. Als de afstand tot die plaats te groot is, of als de eeuwen je zoon met zegen heeft overladen, dat je het tiende deel niet kunt vervoeren, verkoop het dan en ga met het geld naar de offerplaats en wees daar blij en gelukkig met je gezin en vergeet daarbij de leven niet. Na de afloop van zeven jaren moet je alle schulden kwijtschelden. En ieder die een schuld te voordelen heeft, moet deze dan kwijtschelden. Let op dat je niet in het zesde jaar als iemand de lening komt vragen omdat hij behoeftig is, niet verhard omdat het zevende jaar nabij is. Geef hem dan de lening om in zijn behoeften te voorzien en de eeuwige zal je belonen. Bewaak de maand al die lente, dan moet je het Pesachfeest vieren, ter ere van de eeuwige, omdat hij je uit Egypte heeft gevoerd. Breng dan het offer ter ere van de eeuwige en verheug je in het feest. Daarna mag je niks eten dat gezuurd is. Zeven dagen moet je matzot eten, omdat je al je levensdagen zult weten dat hij het was die je uit Egypte heeft gevoerd. Je moet dan het offer tegen de avond bereiden rond zonsondergang. De tijdstip dat je op het punt stond om uit Egypte te trekken. Zes dagen zal je matselt eten. En op de zevende dag zal je bezig afsluiten met een feest gelijk aan de sabbat. Tel daarna vanaf de dag na het offer, zeven weken en vier dan het wekenfeest. Wees blij. Jij, je vrouw, je zoon en je dochter. Je slaap en slaap heen. De vreemdeling en de weduwe die bij je wonen. Zeven dagen moet je het Leofotenfeest vieren bij het binnenhalen van de oogst. Drie maal per jaar moeten al je mannen met offers voor de eeuwig verschijnen. Op de plaats die hij zal uitkiezen. En wel op het feest van de Noxov. Op het wekenfeest en op het Leofotenfeest. U ellendige door stormweer voortgedreven, ongetroosten, Zie, ik zal uw stenen leggen in schitterend zilverwit. Ik zal uw grondvesten op saffieren uw torens maken van kristal, uw poorten van robijn, heel uw omwalling van edelsteen. Al uw kinderen zullen door Yahweh onderwezen zijn en het vrede van uw kinderen zal groot zijn. U zult door gerechtigheid bevestigd worden. Houdt u ver van onderdrukking, want u zult niet bevreesd zijn en ver van verschrikking, want zij zal niet tot u naderen. Zie, zij zullen zeker samenscholen, niet door mijn toedoen. Wie tegen u ten strijde trekt, die zal om u ten val komen. Zie, ik heb de smit geschapen die het koningvuur aanblaast en wapentuig vervaardigt, geschikt voor zijn doel. En ik heb de verwoeste geschapen om te gronden te richten. Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten. En elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van Yahweh. En hun gerechtigheid is uit mij, spreekt Yahweh. In Isaiah 55. O, alle dorstige, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt uw geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in overvloed. Neig uw oren en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuw verbond sluiten. De betrouwbare gunstbewijzing aan David. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken, als vorst en gebieder voor de volken. Zie, je zult een volk roepen dat u niet kende. En het volk dat u niet kende zal naar u toesnellen. Omwille van ja, uw God, voor de heiligen van Israël, want hij heeft u verheerlijk. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jeshua daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste bloeien. En dit zei over de geest, dat die zij in hem geloven, ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Yeshua nog niet verheerlijk was. Velen dan uit de menigte die de woorden hoorden zeiden, hij is werkelijk de profeet. Anderen zeiden, hij is de Messias. En weer anderen zeiden, de Messias komt nog niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Messias komt uit het geslacht van David, uit het dorp Bethlehem, waar David was? En dat stond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege hem. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën. En die zeiden tegen hen, waarom hebt u hem niet meegebracht? De dienaars antwoorden, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. De fariseeën dan antwoorden hun, bent u soms ook misleid? Heeft iemand van de leiders soms in hem geloofd? Of van de fariseeën? Maar deze menigte, die de wet niet kent, is vervloekt. Nicodemus, die s'nachts bij hem gekomen was, die één van hen was, zei tegen hen, veroordeelt soms onze wet de mens... Als zij hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet, zij antwoordden en zeiden tegen hem, bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat er in Galilea geen profeet is opgestaan. En ieder ging naar zijn huis. Geliefde, en Johannes 4, vers 1 tot 6. Geloof niet elke geest, maar beproef de geest of zij het God zijn. Want er zijn vele valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Yeshua de Messias in het vlees gekomen is, is uit God. En elke geest die niet beleidt dat Yeshua de Messias in het vlees gekomen is, is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken zij uit de wereld. En de wereld luistert naar hem. Wij zijn het God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet het God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. Uh, ja, wat houdt het nou in, zeg maar, een Messiaanse gemeente? Nou, ik heb even een aantal punten opgeschreven, gaan we even heel snel doorheen. God de Vader, de schepper van alles is: de hemel, de aarde, de zee en alles wat er op en in is. We hebben net van gezongen: Yeshua, de Messias is onze Rabbi. Yeshua sprak wat hij de Vader hoorde spreken, hij deed wat hij de Vader had zien doen. Hij is de vlees geworden Torah, hij is de beloofde Messias, hij is door de Vader onze zaligmaker en hij is ook onze voorspraak in de hemel. Hij is de Zoon van God, niet zelf God. En God de Vader geeft zijn heilige geest aan zijn volk, en dat zijn geest ons in de waarheid leidt. Het koninkrijk van God is niet verdeeld tussen één God, één volk, één wet en één koning. De Torah is de baas van het geloof, dat betekent dat Torah is vervallen of opgeheven. De Torah zoveel als mogelijk onderhouden moet worden. Yeshua en Paulus de Torah niet hebben afgeschaft. Het Nieuwe Testament in overeenstemming moet zijn met de Torah en het niet mag tegenspreken. De Sabbat nog steeds Gods heilige dag is. De Bijbel is feest gebied moeten worden. dus niet de christelijke feesten dat Israël nog steeds zijn eerstgevoren zoon is. dat De gelovigen geënt worden op de wortel Israël dat God geen fout heeft gemaakt van de Bijbel. Het Oude en het Nieuwe Testament aan de Joden gaf de Bijbel en de Messias aan de Hebrews. De Hebreeuwse manier van Bijbel uitleggen handtekening voor de partes. En wij niet joods hoeven te worden. Met andere woorden. Wij hoeven de rabbinale inzet niet te volgen. De stelling van twee en drie getuigen. Ook voor de Bijbel geldt. Zelfs jaren houdt zich eraan. Hè? Wij afstand moeten nemen van antisemitische overlevingen. Inzettingen die niet bijbels zijn. Dat zijn de christelijke feesten. Dat is de drie eenheid. De zondag. De kinderdoop. De erfzonde, Ontkennen van de vrije wil. De zogenaamde christelijke vrijheid. En dat is na de dood opgenomen worden in de hemel. Nou, een hele lijst. We zijn nu aan punt drie, dus dat God de Vader zijn heilige geest geeft aan zijn volk en dat zijn geest ons in de waarheid leidt. Dus we gaan ons verdiepen vandaag in wat is nou de heilige geest en wat doet hij? David zegt in Psalm 51, dat is na de zonde met Batsheba, verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Daar was hij ontzettend bang voor, want ja, dat zegt Paulus ook. Hij zegt op een gegeven moment, moest hij sluisteren, de zonde tegen je lichaam. Het lichaam is een tempel van de heilige geest. En als je daar tegen zondigt, dan gaat de heilige geest weg. En daar was David dus ontzettend bang voor. Want hij had de zonde tegen het lichaam genomen. En daarom ook zijn angst dat zijn heilige geest weg zou gaan. Dat God die van hem weg zou halen. En dan bleef er eigenlijk niks meer over van David. En het mooie is dat hij dat ook uitschreeuwt met God. Hij houdt het niet verborgen. Hij schrijft het ergens op. Maar hij maakt het ook bekend. Hij zingt er zelfs over. Het is zo wonderlijk eigenlijk dat wij denken dat wij een hele open samenleving zijn. Maar dat, je, ja, dat we eigenlijk beschaamd staan ten opzichte van wat in de profeten af en toe gezegd wordt. En wat in de geschriften staat, maar ook wat in de psalmen staat. Dat die mensen zo open zijn over allerlei zonden die ze begaan hebben. En dat openlijk uitzingen voor Gods aangezicht en in zijn gemeente. Zijn 63 vers 10. Zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben zijn heilige geest bedroefd. Daarom is hij voor hen veranderd in een vijand. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Dat gaat dus over Israël, die dus niet meer loopt in de voetsporen van de geboden en de inzettingen die Jabe gegeven heeft. Die hij opgedragen heeft en waarvan hij ook gevraagd heeft van willen jullie dat houden? Ja, zei ze. Wij gaan ze houden, We gaan ze nauwgezet navolgen. En ze doen het niet. Ze zijn afgeweken, ze zijn hele andere paden ingegaan, ze zijn afgeroden gaan dienen. En daarmee hebben ze de Heilige Geest bedroefd. Dat kan ook niet anders. Als je tegen Gods wetten ingaat, dan bedroef je ook de Heilige Geest. Want de Heilige Geest wil alleen maar dat alles gaat zoals God het hebben wil. En wat gebeurt er dan? Dat Hij verandert in een vijand. Dat Hij tegen hen gaat strijden, zelfs. Dus God die verzet zich tegen het ongeloof en die verzet zich tegen het afval. En die wordt dan. Eigenlijk een vijand om ja, hun eigenlijk... een soort spiegel voor te houden van... luisteren. dit gebeurt er. Als je, je afkeert van mij... ga alsjeblieft een andere kant op... parkeer je, kom terug. We zijn in 63 vers 11... toen dacht hij aan de dagen van ouds... aan Moze en zijn volk, maar nu... waar is hij die hen deed opgaan uit de zee... met de herders van zijn kudde? Waar is hij die zijn heilige geest in hun midden stelde? En daar waren ze getuigen van geweest. Ze hadden gezien... Hoe Moze eruit zag bijvoorbeeld, als hij met God gesproken had, dan straalde zijn aangezicht zo helder dat ze het niet eens konden aanzien. Dat ze vroegen aan hem, wil je alsjeblieft een doek over je gezicht doen, maar wij kunnen het gewoon niet aanzien. Die heiligheid die jij uitstraalt, ja, dat, dat doet ons gewoon zeer, dat doet ons gewoon pijn aan onze ogen, wij kunnen het gewoon niet verdragen. En wil jij voortaan alleen met ja-weer spreken, want wij durven het niet. Het was zo'n openbaring van de Heilige Geest door Mozes heen, wat ze zagen en wat ze hoorden van God, en ze konden het niet aan. Ze zijn ervan afgeweken. Matthäus 3, vers 11, dan zegt Johannes, als hij aan het dopen is in de Jordaan, dan zegt hij tegen de mensen, ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hebben ze dat begrepen? Ik denk het niet. Waar heeft hij het over? Je doopt er gewoon in water. Mensen worden ondergedompeld in het water. En, en dat is het toch? Nee, dat is het niet. Oh, Johannes. Er komt nog meer. Er zal nog meer gebeuren. Als de Messias komt. De heilige geest wordt hier dus als middel gebruikt. En niet als persoon. Dus het is heel belangrijk om dat eens dus te ontdekken. Want hij wordt niet gebruikt als een persoon. Maar hij wordt gebruikt als een middel. Hij zal u dopen met de heilige geest. En hij doopt niet in de heilige geest, zou je zeggen. Nee, hij gebruikt hem als middel. En daardoor kun je dus zien dat de heilige geest geen persoon is. Maar je wordt vervuld met de geest van Yahweh. Dat is de bedoeling. En dat is dus het dopen met de heilige geest. Houders 12, vers 36 wordt verwezen naar wat David zelf heeft gezegd door de heilige geest. Yahweh heeft gezegd tegen mijn heren. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik de vijanden neergelegd heb als het voetbal voor uw voeten. Nou, in dus de Statenvertaling, maar ook in de HSV, in andere Bijbelstaten, gewoon: de Here heeft gezegd tegen mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik de vijanden neergelegd heb als het voetbal voor uw voeten. Nou, in het Grieks staat er allebei Kyrios. Dus bij Java staat Kyrios en bij mijn Heer staat ook Kyrios. Maar het is een rechtstreeks aanhaling, het staat er zelfs boven, dat David dat heeft gezegd. Het staat rechtstreeks in Psalm 110, het eerste vers. En de vertalers hadden dus moeten gaan kijken, wat staat er in Psalm 110? En dit staat er dus: David heeft gezegd, door de Heilige Geest, staat er nog bij zelfs: Yahweh, nee, de Heer, dat is dus Yahweh, heeft gezegd tegen mijn Heer, tegen mijn Adon: zit aan mijn rechterhand, totdat ik vijanden neergelegd heb, heb als een voetbank voor uw voeten. Er is geen sprake van dat die. David heeft gezegd twee keer, Jaweh heeft gezegd tegen mijn Jaweh zit aan mijn rechterhand. Het is dus gewoon een foute vertaling en dan wel doelbewust. Ze hebben dus doelbewust deze tekst veranderd om overeen te komen met hun dogma's. En dit is zo ontzettend kwalijk dat ze dit gedaan hebben, want het staat er gewoon niet. Als je gaat kijken in het Oude Testament, in de psalmen, dan zie je wat David echt gezegd heeft. En Notabene, het staat er erbij. Hè? Hij heeft het door de Heilige Geest gezegd. Dus hij kan niet liegen. Want dan zou de Heilige Geest ook moeten liegen. En dat bestaat niet. Dus wat David heeft uitgesproken, dat moet er staan. En dat betekent dus dat Jahweh heeft gezegd. Tegen zijn heren, mijn heren, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik vijanden neergelegd heb. Als een voetbank voor de voeten. En niet anders. Lucas 1 vers 67. En Zacharias zijn vader, dus de vader van Johannes, werd vervuld met de Heilige Geest en profiteerde. Zacharias kreeg dus een engel op bezoek toen hij diende in de tempel. Daar werd dus verteld dat hij en Elisabeth ouders zullen worden van een kind. En hij geloofde het niet en hij werd stilgemaakt. Hij kon niet meer spreken en hij werd naar huis gestuurd. En pas op het moment dat Johannes geboren wordt en er een naam gegeven moet worden... Dan wordt Zacharias vervuld met de heilige geest en gaat hij profiteren over zijn eigen zoon en over de Messias. Nou, wie of wat is de heilige geest dan? Dan gaan we eens kijken. Nou, de heilige geest, ik heb de heilige even tussen haakjes gezet, is in het Hebreeuws de Tanach, Ruach. Dat is dus het grondwoord in het Hebreeuws voor geest. Dat staat ook bij de geest van God zweefde over de water. Dan staat er dus de Ruach van God zweefde over de water. Genesis 1 vers 2. Aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed. En de geest, de Roebach van God, zweefde boven het water. Dus de aanwezigheid van God was dus over het water. Die was gewoon aanwezig. Genesis 6, vers 3: toen zei Jaber: Mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten. Dat is dus toen hij de opdracht gaf aan Noach om dus de aard te gaan bouwen. Omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. En dat zal de, het maximale zijn wat de leeftijd van de mensen zullen worden. Genesis 41 vers 38, daarom zijn de vader tegen zijn dienaren, zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man, in wie de ruach van God is. En dat heeft hij dan over Jozef, die ze me dus voorstelt over hoe ze dus die zeven magere jaren kunnen doorkomen. En dan merken ze dus dat Jozef vervuld is met de geest van God. Dat is wat het dus hier bedoelt met die ruach. Maar het wordt ook gebruikt om bijvoorbeeld de wind mee aan te duiden. Dus het is niet altijd, je kunt niet zomaar over op elk woordje waar roer staat, kun je zetten van oké, okay, dat is de heilige geest. Nee, het wordt ook gebruikt om een wind mee aan te duiden. Genesis 3 vers 8, en ze hoorden de stem van Jan God, die in de hof wandelde bij de wind, het koeltje, dat ik vind de Engelse vertaling wat mooier, bij de koeltje in de middag staat. Dus bij een zacht, zuisend windje stel ik me zo voor, in de namiddag. En dat heet ook Ruach. Dus de aanwezigheid van God wordt gemerkt in een verkoelende stroomlucht die dus optreedt in de namiddag. Geen 6, vers 3. Het gebeurde ondertussen dat de hemel zwak werd van wolken en wind, van Ruach. En er kwam een hevige regen aangebreed weg en ging naar Israël. Dat is dus op het moment dat Elia dus al die profeten gedood heeft en heeft laten zien dat Yahweh alleen God is. En dan zegt hij tegen Agap: Jongens, luister maar, dat je wegkomt. Want straks gaat het verschrikkelijk regen. En dat duurt aan een poosje. Maar op een gegeven moment zie je dus dat er dus een wolkje van de zee opstijgt. En dat ook de wind, de Roeach, opsteekt. En dat er dus een hevige regenval. Daar rijdt Aagap doorheen. Psalm 107, vers 25, wanneer hij spreekt. doet hij een stormwind opsteken. Een Roeach opsteken die haar hoog opheft. Dus ook de Roeach die, die zorgt voor stormwinden. En die zorgt voor. Nou ja, dat is dus de golven omhoog gestuwd worden. Maar het wordt ook gebruikt om de adem uit aan te duiden. Dus ook hetzelfde woord is dus de levensadem die wij hebben. Genesis 7:15 7, 15 en van alle vrees waar een levensgeest in was, kwamen ze naar Noach in de ark. Dus ook dat betekent ruach. De levensadem die we allemaal gekregen hebben, dat is de adem die God ons ingeblazen heeft. Dat is ook de ruach. Psalm 135 vers 17, ze hebben oren maar horen niet, er is zelfs geen adem in hun mond, er is zelfs geen ruach. En dat is niet alleen in je mond natuurlijk, maar dat gaat ook over heel je wezen, want de zuurstof moet door heel je lichaam heen vervoerd worden. Psalm 146 vers 4, zijn geest adem ruach gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem, op die dag vergaan zijn plannen. Dat is dus als iemand dus overlijdt, dan verdwijnt zijn adem uit hem. Dat wordt ook gezegd in het Nederlands, hè? je blaast je laatste adem uit en je overlijdt. En je keert terug tot de aardbodem. Je zei 33 vers 11, u gaat zwanger van stro, u zult baren Uw adem is een vuur dat u verteren zal. Nou, we hebben het vanmorgen ook heel even gehad. Hè? Van als je dus astma hebt, dan hoeft er maar even iets in de lucht te zitten en dan klap je gewoon dicht. En dat brandt af en toe in je longen. Dat kan echt branden in je longen. Ja, wat dat betreft kun je je wel voorstellen dat iemand iets inademt wat hem eigenlijk dreigt te verteren. Dat het zo brandt en dat je dus gewoon geen adem meer kan halen en dat het fout gaat met je. In het Grieks, dus in het Nieuwe Testament, is het pneuma dat woord. Dus het woord voor heilige geest, maar ook voor geest, is pneuma. En dan hebben we het over de uitstorting van de geest van God. Job 2 vers 28, dat is nog steeds het Oude Testament. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest, mijn roer, zal uitstorten op alle vlees, uw zonen en uw dochter zullen profiteren, uw ouderen zullen dromen, dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. Dat wilde ik even aanhalen, want het wordt aangehaald door Petrus in handelingen 2 vers 17 bij zijn eerste preek. En dat zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest en dat staat op pleuma, op alle vlees, en uw zoon en uw dochter zullen profiteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen, dromen. Het is een rechtstreekse aanhaling van Joel 2, vers 28. Dus daaraan kun je dus zien dat dus mijn geest Ruach hetzelfde moet zijn als Pneuma, wat hier ook staat, mijn geest, en dan Pneuma. Dus dan heb je dus een koppeling tussen die twee woorden, want het is een rechtstreekse aanhaling. Maar het is ook het wezen van de mens. Dat staat dus ook in het Nieuwe Testament. De rationele geest, de kracht waarmee de mens denkt en beslist. Volgens de uitlegs. Dat is dus de Spirit, de Geest van de mens. Matthäus 5, vers 3. Zalig zijn de armen van geest. Dat zegt Yeshua. Hè? De zalig zijn de armen van pneuma. Degene die dus ja, eigenlijk een tekort komen aan die pneuma, aan die Spirit. Want van hen is het Koninkrijk de Hemel. Marcus 1, vers 23. Nu was er in een synagoog een man met een onreine geest. Dat was ook een pneuma. Dus een onreine pneuma. En die schreeuwde. Wat hebben we met u te maken, Jezus van je nazareth? Romeinen 12, vers 11. Wees niet traag wat uw inzet betreft, wees vurig van geest. Vurig van pneuma. Dat is een beslissing die je maakt. Dat is niet iets wat je overkomt, dat is een beslissing die je maakt. Je moet vurig van geest zijn. Dus je moet je instellen op Yahweh. Dien Yahweh staat er ook bij. Je moet niet traag zijn wat je inzet betreft. Het moet opvallen. En het is ja, best wel verpand dat als je dus ja, vurig bent, dat het niet op prijs gesteld wordt vaak. Dat mensen toch een soort houding van, joh, dat willen we helemaal niet. Wij willen niet dat iemand zo bezig is met het woord. Van, doe normaal, joh. Doe gewoon. Ja, doe mij toch ook? 1 de 14, vers 32. En de geesten neuma van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. Maar nou, dit is ook weer zo'n... Duidelijk voorbeeld van mijn luisteren. Het gaat echt over de rationele geest. Want je moet het beslissen. Ja, jij kunt dus profetieën uitspreken. Maar ze zijn wel aan jou onderworpen. Jij moet erover nagedacht hebben. Het moet kloppen met het woord. Dus jij moet ook onderzoek doen. Je kunt niet zomaar gaan lopen roepen. Omdat jij denkt dat er iets aan de hand is. Of dat er iets komt. Nee, je zult het moeten toetsen aan het woord van God. Want jij bent zelf... Ervoor verantwoordelijk. Dat staat hier. Je blijft verantwoordelijk voor wat je uitspreekt. De wind, de adem en de geest zijn alle drie onzichtbaar, maar merkbaar. Je voelt, ruikt of proeft dat de geest aanwezig is. Het is aan alles te merken als Gods geest in je gaat werken. Dat gaat niet buiten jou om. De geest van God heeft de volgende eigenschappen: Hij is eeuwig. Geest 6 vers 3, toen zei Yahweh, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens wisten. Nou, als hij niet eeuwig zou zijn, dan zou dat woordje er niet bij staan. Dus zijn geest is eeuwig volgens Yahweh zelf. Hebreeën 9 vers 14, hoeveel te meer zal het bloed van de Messias, dat door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, om geweten reinigen, doden werken, om de levende God te dienen. Ook hier gaat het weer over de eeuwige geest, die zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft. Hij is heilig. Psalm 51 hebben we ook al gelezen. Verwerp mij niet van voor uw aangezicht en neem een heilige geest niet van mij. David spreekt erover en die erkent dat die geest heilig is. Natuurlijk, want hij is uit God. God is heilig, dus is hetgeen wat uit hem komt ook heilig. Isaiah zei 63 vers 10. Zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben zijn heilige geest bedroefd. Daarom is hij voor hem veranderd in een vijand. Je zei 63 vers 11. Toen dacht hij aan de dagen van ouds. Moos aan zijn voorbeeld. maar nu, waar is hij die in dit opgang uit de zee met de herders van zijn pudding, waar is hij die zijn Heilige Geest in hun midden stelde? Andere bewijzen dat dus, ja, de Geest is er en de Geest is heilig, want hij komt uit God. Daar wordt van getuigd. Matthäus 1, vers 18, ook het Nieuwe Testament zegt het. De geboorte van Yeshua de Messias was nu als volgt, terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was, bleek zij nog voordat zij samengekomen waren zwanger te zijn uit de Heilige dus het is echt de Heilige Geest die uit God is. Het maakt hem nog niet een eigen persoon, maar gewoon de Geest die van God is, is heilig. Wij hebben ook een Geest, maar onze Geest is niet heilig. Die moet geheiligd worden. Matthäus 3, vers 11: Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die nader komt is sterker dan ik zeg Johannes, ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest in het vuur. Dus ook Yeshua. Doopte met de Heilige Geest, zodat de mensen vervuld werden met de Heilige Geest. En daarna, dus, de geboden van zijn vader zouden gaan opvolgen. Marcus 12, vers 36. Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd: Ja, we heeft gezegd tegen mijn heren. Zit u aan mijn rechterhand. De geest van God, die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Johannes 16, vers 7. Ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga, dat zegt Yeshua, want als ik niet wegga, zal de troosten niet naar u toekomen, maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Nou, dat zegt dus Yeshua, die zegt dus, moet luisteren, ik moet weggaan, want anders kan de troost niet komen. Dus als de troosten komt, wil komen, dan moet ik dus bij de vader zijn en dan zal ik uit naam van mijn vader, de trooster, naar u toe zenden. Johannes 16, vers 9: Van zonde omdat zij niet in mij geloven. Dus hij maakt het ook nog een keer heel erg concreet. Je moest luisteren, ik vertel je dat dus de troost komt. En de trooster, daar verwacht je eigenlijk iemand die dus troost zal geven. Maar daar heeft hij het niet over. Hij heeft het over dat hij de wereld zal overtuigen van zonde. Dat is geen troost, toch? Als je dus iemand tegenover je krijgt en die gaat zeggen, joh, maar dit doe je verkeerd en dat doe je verkeerd en dit is fout, en dat moet anders en zo en zo, dat gaat er gebeuren. Je troost komt pas achteraf. Als je dus overtuigd wordt van die zonde en je gaat geloven dat het klopt wat er gezegd wordt en je gaat je bekeren en dan komt die vreugde. En dan merk je van hij is echt een trooster, want hij heeft het fouten van mij aangekaart waardoor ik me kon veranderen, waardoor ik me dus kan bekeren en me kan richten tot God. En dan merk ik dat ik de troost krijg. Want dan mag ik bij God horen. Dan loop ik in de voetsporen van Yeshua. Dat is de troost die de trooster komt brengen. Hij komt je confronteren met jezelf. En met wat je fout doet. En je kunt niet veranderen als je niet geconfronteerd wordt met het verkeerde wat je doet. Dat moet eerst gebeuren. Je moet inzien dat het fout met je gaat. En dat je je eigen moet bekeren. En als je dat niet wilt inzien, dan heb je ook niks aan die troost. Van gerechtigheid zegt hij, omdat ik heen ga naar mijn vader en u zult mij niet meer zien. Dus je moet vervuld worden met gerechtigheid, want je kunt niet steeds naar mij toe. Wat ze dus gewend waren, als er wat aan de hand was, dan liepen ze naar je ziel, En dan konden ze hun hart uitstorten of ze konden met hem praten over van alles en nog wat. Maar dat ging niet meer. Nee, nu gaat het via een ander pad, zegt hij. Ik ga heen naar mijn vader, je zult mij niet meer zien. Maar de Heilige Geest die zal je vervullen. En dan zul je dus via de Heilige Geest zul je dus in mijn naam tot de vader gaan. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Het gaat eigenlijk over het eindoordeel. Wat er ook gebeurt, staat er eigenlijk. Je hoeft niet bang te zijn, want het eindoordeel is al uitgesproken. De vorst van de wereld is eigenlijk al veroordeeld. Het is nog niet zo ver. Maar in principe is de overwinning behaald. Hij heeft zijn leven gegeven. Er is uitgesproken dat alles geschied is. Dat alles volbracht is. En de vader heeft hem opgewekt als teken dat echt alles geschied was. En dat alles voor elkaar was. En hij heeft de plek gekregen, de ere, zetel naast zijn vader, om daar op de troon te zitten. En daarom kan Yeshua zeggen: de vorst van deze wereld is veroordeeld. En dat is een enorme troost als je dat weet. Ja, er komt ontzettend veel op ons af. Er zijn zoveel dingen wat er, wat er gebeurt. En dat je, als je overal bij stil gaat staan, dan kan je en toe de moed in je schoenen zinken. Ja, hoe moet het allemaal verder? Maar we hoeven niet bang te zijn. Omdat we weten dat het eindoordeel staat gewoon vast staat. Dat is onwankelbaar. Omdat Yeshua dat uitgesproken heeft. En de Vader dat bevestigd heeft. Hoeven wij niet bang te zijn. Hij wordt gedeeld of is overdraagbaar. Dat is ook zoiets raars. Hè? Dus de geest van God, die wordt gewoon gedeeld. Of hij wordt overgedragen. Nou, dat begint dan in nummerie 11, vers 25. Ja, we neer in de wolk en sprak tot Mozes. En hij zonderde een deel af van de geest die op Mozes was. En hij droeg dat over op de zeventig mannen, die oosten. En het gebeurde toen de geest dus op hen verdeeld werd, dat die zeventig mannen gingen profiteren. Dat was niet hun hele leven. Dat was alleen maar die periode zo. En dat daarna niet meer staat. Maar het is wel heel verpand dat dus Mozes dus de geest van God op hem heeft. En dat God zegt, moest luisteren, ik ga dat verdelen. En Mozes had nog verschrikkelijk veel over. Hè? Het was niet zo dat hij ineens zeg maar, ment werd of zo. Omdat die geest van hem kwam. Nee, helemaal niet. Er staat, zelfs dat hij dus tot op het moment dat hij weggenomen wordt, niet in kracht verminderd was. Hij was 120, hè. En hij was, niet, hij was nog net zo sterk stout als dat hij 40 jaar was. Dus het heeft helemaal geen enkele impact gehad op zijn leven. Maar toch wordt die geest wordt verdeeld over 70 mannen. Die dus vervuld raken met de Heilige Geest. Dus kun je nagaan wat voor een groot deel van de geest Mozes toevertrouwd was. Dat is onvoorstelbaar. 2 Koningen 2, vers 15. Toen de profeten uit Jericho, die aan de overzijde waren, zagen zeiden zij. De geest van Elia rust op Elisa. Dat had Elisa gevraagd. Hè, toen ze dus voor de Jordaan stonden om over te steken. Toen vroeg Elia. Is er iets wat ik voor je kan doen Elisa? En toen zei Elisa. Geef mij twee delen van je geest. En toen zei Elia. Ja, ja, ja. Dan vraag je wat zeg. Ja, het is niet aan mij om dat te geven. Nou weet je wat. Laten we afspreken. Dat als je ziet dat ik weggenomen word. Dan zal dat gebeuren. Zie je het niet. Dan gebeurt het niet. En zo is het uitgekomen. Je geest wordt gestort op Elisa. Je krijgt dus twee delen van de geest van Elia. En wat gebeurt er? Die leerlingprofeeten... die komen dus voor Elisa staan... en ze buigen zich de aarde voor hem neer. Gaan ze nou Elisa aanbidden? Nee. Ze gaan hem eer toebrengen. Net als dat dus de discipelen... deden bij Yeshua. Ze bogen zich de aarde natuurlijk. Want hij is je rabbi. Hij is je meester. Natuurlijk bewijs je eer aan hem. Hij heeft alles gedaan om ons te redden. Hij heeft zijn eigen leven gegeven. Hij heeft zijn bloed gestort. Zou je hem dan niet eer bewijzen? Natuurlijk bewijs je hem eer. Maar je bewijst hem niet de Allerhoogste Eer. Die is alleen voor Yahweh. En dat is hier ook het geval. Ze buigen zich ter aarde, omdat ze dus erkennen dat hij dus nu de gezondene van Yahweh is. De profeet hier op aarde. Hij is zevenvoudig, staat in de Bijbel. Op een 3 vers 1 en schrijf van de engel van de gemeente in Sidus. Dit zegt hij die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat leeft, maar u bent dood. Dus de geest die heeft blijkbaar ook, ja, komt voor in zeven geesten. Op maar 4 vers 5 en uit de troon kwam er bliksemstralend, en stemmen en er stonden zeven vuurgevakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. Ik heb er niet echt een verklaring voor. Het is wat mij opviel, van nou, er zijn dus de Heilige Geest. Er wordt dan ineens ook over zeven geesten van God gesproken. Hij bevindt zich inwendig. Dat is wel een hele mooie eigenschap. Job 32 vers 18, want ik ben vol woorden, de geest en mijn binnenste benauwt mij. Dus dat gaat niet alleen over de geest van God, dat gaat ook over de geest van de mens. De geest zit in je. Die zit niet buiten je. Het is niet een andere persoon. Nee, het is jouw geest die zich in jouw binnenste bevindt. En die jou dus kan benauwen. Je kunt af en toe zulke gedachten hebben, of zulke overdenkingen, dat het je schrik aanjaagt. Maar dat doet je geest. Dat is je eigen geest. Of je hebt het zo druk gehad dat je dus angstdromen krijgt. Of bepaalde ervaringen heb je gehad en daardoor kan je geest ook enorm bedrukt worden. Spreukje 20, vers 27. De geest van de mens is een lamp van Yahweh. Nou, dat is zo ontzettend mooi. Dus het is niet alleen iets waarmee je dus overdenkingen doet, maar hij wordt ook gebruikt om dus eigenlijk ja, het licht van ja weer te laten schijnen. Dat is de bedoeling. En die doorzoekt dus al de binnenste van jou. Die dus alle schuilhoeken doorzoekt of er nog ergens ongerechtigheid zit, dat opgeruimd moet worden. Zo stel ik me dat dan voor. Je schijnt met een lampje in jezelf, zeg maar, in de krochten van je, van je bestaan, en je kijkt van, joh, wat, wat zit er allemaal? Is er iets wat dus niet kan bestaan voor Jahwe? Moet dat opgeruimd worden? En moet ik ergens nog wat werk verrichten aan mezelf? We zeggen 36 en 26, dan zal ik een nieuw hart geven. En een nieuwe geest in je binnenste geven. Dus je geest moet vernieuwd worden, staat hier. Ik zal het hart van steen uit het lichaam wegnemen. En nu een hart van vlees geven. En dat is natuurlijk het mooiste wat de mensen kunnen overkomen. Vroeger zei ze altijd van, heb je al een nieuw hartje? Nou, dat is hier uitgehaald. Ik geef je een nieuw hart en een nieuwe geest. En dat hoort bij elkaar. Het is ook weer eigenlijk ondeelbaar. Je kunt niet een nieuw hart krijgen en, en nog steeds het oude geest hebben. Dat gaat niet samen. Dus het is en je krijgt een vlees hart en je krijgt een nieuwe geest. Dus je wordt vernieuwd in je binnenste. Precies wat Paulus schrijft. Word dan vernieuwd in uw denken. Ik zal mijn geest in de binnenste geven. in zal 36 27. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. Dit is dus een rechtstreeks verwijzing... om te luisteren wat de geest gaat doen. Want als je die krijgt... dan zorgt hij ervoor dat je in de verordeningen van we wandelt. En dat je zijn bepalingen in acht neemt. En niet alleen in acht neemt, maar deze ook houdt. Dat je ze zegt in acht blijft houden. Het is niet één keer. Nee, het wordt een levenslange ontwikkeling... die je blijft lopen eigenlijk... Het is eigenlijk dat je op dat moment, vanaf dat moment ga je wandelen met Ja. Je gaat wandelen aan de hand van Yeshua en in zijn voetsporen. En dat is ook eigenlijk waarom hij de levende Torah is. Zagriërs 12, vers 1, de last, het woord van Jawe over Israël. Jawe spreekt, de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste woont. Dus het is niet iets wat je zomaar zelf vormt uit. De bedoeling is dat jouw geest ook gevormd wordt. Door Yahweh. En als hij dat doet, ja, dan, dan komt het goed. Dan hoef je je geen zorgen te maken. Want dan is hij eigenlijk degene die jouw geest stuurt. 1 Korinther 2 vers 10 aan ons echt heeft God gekomen, maar door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen. En dan heel frappant zelfs de diepten van God. Dus je ziet dat hij dus niet alleen zeg maar, dus een lamp van Yahweh in ons is... Onders ons, maar hij, hij doet zelfs ook de diepte van God onderzoeken. En dan gaat het niet om ongerechtigheid te vinden, maar dan gaat het eigenlijk over om al die pareltjes te vinden die hij dan kan uitdelen onder de mensen. De mensen die hij vervuld heeft, zeg maar. Zodat we dus dichter bij God komen. En ja, steeds meer gaan ontdekken wat Paulus ook zegt, wat de hoogte, de diepte, de breedte en de lengte is van alle dingen van God. Daar is de geest mee bezig. En Krutte 2, vers 11, van wie van de mensen kent de dingen van de mens, dan de geest van de mens die in hem is. Nou, dit is zo'n belangrijke tekst. Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En ik heb er tussen haakjes gezet, wat de vertalers ook constant doen, om dat duidelijk te maken. Die in hem is, want daar heeft hij het over. Dus wat mij betreft mag dit er ook gewoon in staan in de buiten. Wel tussen haakjes en schuin gedrukt, maar het is wel wat bedoeld wordt door Paulus. Hey, wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God die in God is. Het is geen aparte persoon. Het is iets wat in God is en die van God uitgaat en uitgestuurd wordt. 1 Korinther 2 vers 12. We hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn. En als hij uit God is... Dan moet Hij ook in God zijn. Want wij kunnen niet uit het huis komen als we niet in het huis zijn. Als we niet in huis zijn, dan kunnen ze roepen en dan kunnen ze van kom eruit, kom eruit. Maar als we er niet in zijn, dan kun je er niet uitkomen. Zo simpel is het geloof Het is gewoon een hele logische uitleg. Als de heilige geest aan God is, dan moet hij ook in God zijn. En van daaruit wordt hij dus uitgedeeld. De geest van mens en van God is niet vleeselijk. Ezekiel 37, vers 8, en ik zag en zie, er kwamen pezen op, en er kwam vlees op, en er trok een huid overheen. Maar er was geen geest in. Het gaat over die dode beenderen. Waar Ezekiel tegen moet profiteren. En hij doet dat. Maar ja, die beenderen komen bij elkaar. Op een gegeven moment komen er pezen aan, er komt vlees op, er komt een huid overheen. Maar het blijven dode dingen. Pas als God erop blaast, dan komt de geest. Dan is 3, vers 6, wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Het kan niet anders. Je moet uit de geest herboren zijn. En dan ben je dus een geestelijk iemand. En is dat niet geboren, dan ben je nog steeds eigenlijk vleeselijk. Dat is ook wat Paulus steeds zegt. Gemeinde 7, vers 14, Wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht de zonde. Hij maakt dus gewoon direct een koppeling. Kom eens luisteren. Als je geestelijk bent, dan weet je ook dat dus de wet geestelijk is. En dat je die dus ook geestelijk moet benaderen en ook geestelijk moet houden. Romein 8 vers 5, immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar het geest zijn, de dingen van de geest. Dat is eigenlijk een rechtstreekse verwijzing ook naar het vorige vers. Romeinen 7 vers 14, ja, je weet dat de wet geestelijk is. Dus als je vervuld bent met de geest, dan bedenk je de dingen die geestelijk zijn en niet de dingen die vleeselijk zijn. En het is zo verschrikkelijk dat wij ons verweten worden dat wij vleeslijk zijn, omdat we de wet houden. Ja, jullie zijn wettig, jullie willen het verdienen. Nee hoor, je kunt het niet verdienen. Yeshua is nog steeds onze rabbi, dat is onze zaligmaker, die heeft voor ons betaald. Maar, omdat wij dus vervuld zijn met de Heilige Geest, weten wij dat de wet gehouden moet worden. Hoe moet je anders je liefde betonen als je wetloos bent? Je kunt toch niet zeggen, Heer, ik hoor bij u, maar ik doe niet wat u van mij verwacht. Ik ga niet lopen in het spoor wat u uitgezet heeft. Dat kan helemaal niet. In mijn 8 vers 6, want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de geest is leven en vrede. En dat is ook wat wij ervaren. Wij ervaren dat we dus, als we dus bij de geest blijven en vervuld worden met de geest, dat wij leven en vrede hebben. Zijn shalom. De geest van de mens en van God heeft emoties. Predeke 7 vers 9 staat, wees niet te snel geërgerd in je geest, want erg is rust in de boezem van de blazen. Dus dan zie je dat dus ook je geest, die kan dus geërgerd worden. Die kan zich ergens aan storen, die kan boos worden. Nou, dat is een emotie die dus in de geest plaatsvindt. Dat kan niet in je vlees. Je vlees die voert de boosheid uit en die gaat actie nemen om dus de boosheid ...tot bepaalde resultaten te brengen. Dat kan een goed iets zijn. Je kunt op een gegeven moment dus echt boos zijn over onrecht... ...en dat onrecht herstellen. En daar is die emotie eigenlijk voor. Dus dat je dus aangedreven wordt... ...door bijvoorbeeld ja, een verontwaardiging over iets... ...en je zegt, nou, dat moet echt veranderen... ...en dan doe je er wat aan. En dan wordt dat opgelost. Maar het mag niet zo zijn dat dus die boosheid... ...iets kapot maakt, dus iets... Verwoest, zeg maar. Dat is niet de bedoeling. Het is eigenlijk bedoeld om er goede dingen mee te doen. Isaiah 63, vers 10. Zij daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben zijn heilige geest bedroefd. Daarom is hij voor hen veranderd in de vijand van zelf heeft tegen hen gestreden. En je ziet dus dat de heilige geest die wordt bedroefd. Dus die heeft ook emotie. Je kan het niet hebben dat de wetten van God en dat zijn inzettingen niet nageleefd worden. En dat ze ongehoorzaam worden. En dan wordt hij dus bedroefd en dan verandert hij, hij kan dat veranderen zelfs, in een vijand. En tegen hen gaat strijden. Zacharië 6 vers 8, vervolgens riep hij mij en sprak tot mij zie, zij zijn uitproken naar het land van het noorden en hebben mijn geest doen rusten in het land van het noorden. Een hele aparte uitspraak, dat is dus zijn geest ineens eigenlijk verhuisd naar het land van het noorden. Maar die geest die rust wel. De geest van de mens en toch God spreekt. Op 32 vers 18 zegt, want ik ben vol woorden, de geest in mijn binnenste benauwd. Bij. Hij moet zich uitspreken, anders dan, ja, dan zou zijn hoofd uit elkaar barsten, zou je bijna zeggen. Hij moet zich uit kunnen spreken, want de geest, die, die dwingt hem dat. Spreuk 1 vers 23, keert u zich tot naar de straf: en zie, ik zal mijn geest over u uitstorten, mijn woorden u bekend maken. Nou, die geest die wordt uitgestort, maar dat gaat gepaard met woorden. En dat zie je ook, zeg maar, dus wij, wij Maria zijn die dus het bericht krijgt van de engel dat ze zwanger zal worden en dat de heilige geest over haar uit zal komen. Die zal ook woorden spreken waardoor hij zwanger wordt. Dus God spreekt en het is er, net zoals in Genesis gebeurd is. Nehemia 9, vers 23. Uw goede geest hebt u gegeven om te onderwijzen. Uw mannen hebt u uw mond niet onthouden en water hebt u gegeven tegen hun dorst. Maar het gaat eigenlijk over die goede geest. Die goede geest... Die onderwijst. Dus die spreekt woorden van wijsheid en van kennis uit. Om de mensen op te bouwen en te wijzen op de inzettingen en de wetten van Yahweh. Openbaring 22 vers 17. En de geest en de bruid zeggen kom. En hij spreekt dus gewoon en laat hij die het hoort zeggen kom. En dat hij die dorst heeft komen en dat hij die wil het water te nemen. Voor niets. Gratis en voor niets. Maar de geest zegt dat wel. De geest die roept. De geest die nodig uit. Kom alsjeblieft, kom alsjeblieft. Laat je bekeren en doe het goede. De geest die wij ontvangen gaat uit van de Vader. Lucas 11, vers 13. Als jullie slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weten geven, hoeveel er meer? Zal de hemelse Vader de heilige geest geven aan hen die tot hem bidden. Die dus vragen van Vader, alsjeblieft, wil je mij de heilige geest geven? Zou hij dit dan weigeren? Dan zegt Yeshua, moet luisteren. Als jullie, die zo slecht zijn, je kinderen al goede gaven weten geven, dan zal de Hemelse Vader toch zeker ook de goede gaven geven aan degene die het vraagt aan hem. Johannes 15, 26. Wanneer de troost is gekomen die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, zal die over mij getuigen. Nou, het staat hier zo ontzettend duidelijk. Hè? Het staat niet dat hij zegt, moet luisteren. Ik zal een bezoek indienen bij de derde persoon, de geest, of die naar jullie toe wil komen. Nee, hij zegt gewoon: moet luisteren, ik zend die van de Vader is de geest van de vader die van de vader uitgaat. Dus dan moet die in de vader zitten. Dat kan niet anders. En die zal over mij getuigen. Want die kent mij. Mijn vader kent mij. En dan natuurlijk de geest die van de vader is. Die kent mij dus ook. En die gaat dus jullie onderwijzen. En jullie toerusten. Efeze 1 vers 17. Opdat de God van onze Heer, Yeshua de Messias, de vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Zo ontzettend duidelijk. Dus God, de Vader van de Heerlijkheid, die geeft de geest van wijsheid en ook openbaring opdat wij de Heer Yeshua, de Messias, zullen leren kennen. En zullen weten wat er precies geschreven staat in het woord en hoe je dat moet interpreteren en hoe je dat moet lezen en hoe wij ervan moeten getuigen naar anderen toe. En dat proberen wij te doen. Omdat wij dus die geest hebben. De geest wordt gezonden door de bemiddeling van Yeshua. Matthäus 3, vers 11. Ik doop u wel met water tot bekering, zegt Johannes, maar hij die komt, sterker dan ik. Ik ben u niet waard zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. Dus Yeshua die doet het, die voert dat uit. Dat is een actie die Yeshua uitvoert. Maar de troost de heilige geest die de vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. Johannes zegt dat hij zoveel gesproken heeft, dat als alles in boeken zou geschreven worden, dat de wereld de boeken niet kan bevatten. En wat is dan mooi dat dus de heilige geest komt, om dus ons in herinnering te brengen wat Yeshua allemaal gezegd heeft. En dat hij dus ons zal onderwijzen. Nou, Dat is een hele troost. Want anders zouden heel veel woorden zouden verdwijnen. Of zouden niet meer aangehaald worden. Maar de Heilige Geest zorgt ervoor dat er niks vergeten wordt. En dat alles in herinnering gebracht wordt. Johannes 15, vers 26. Maar wanneer de trooster is gekomen. die ik u zal van de Vader. de geest van de waarheid. die van de Vader uitgaat. zal die over mij getuigen. Dat gaat iets verder zelfs als in herinnering brengen. Getuigen is dus echt alles nauwkeurig beschrijven. Van wat er gebeurd is. Je kunt een herinnering aan iets hebben, en dat kan dan vaag zijn. En zeggen, ja, ja, ik geloof dat het een keer gebeurd is, en dat is, dat is er gebeurd. Maar als jij getuige bent, dan wordt er gevraagd om nauwkeurig te beschrijven precies wat jij meegemaakt hebt en wat jij dus ervaren hebt. En dat gaat toch een stapje dieper, vind ik, als in herinnering brengen. Handelingen 2, vers 33, hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Nou, Wie is die hij dan? Dat is dus Yeshua. Dus Yeshua die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, die heeft dit uitgestort. En Dat zegt Petrus dus tijdens zijn eerste preek in Jeruzalem bij de uitstorting van de Heilige Geest. En hij verwijst rechtstreeks naar Yeshua, die dus uit naam van de Vader, Uitstort. De geest is de geest van het kindschap. Romijnen 8, vers 15, want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, abba vader. Want wij worden aangenomen tot kinderen en daarom mogen wij roepen, abba vader. Het is zo ontzettend mooi dat hij dus dit zegt: van we hoeven niet bang te zijn. Want we hebben niet de geest van slavernij ontvangen. Nee, we hebben de geest ontvangen die dus ons opwekt om kinderen te zijn. En dat ook echt te beseffen. Ja, je bent echt een kind van God. En dat roept vaak heel veel emotie op als je dat zegt tegen mensen. Als je dat durft te zeggen tegen Ja, maar ik weet dat ik een kind van God ben. Daar worden mensen boos van. Oh, heb jij dan een speciaal plekje? Ja, ik heb een speciaal plekje en dat is niet mijn verdienste, maar dat is de verdienste van Yeshua, door de vader. Maar dat neemt niks weg van het feit dat ik een kind mag zijn en dat ik Abba vader tegen Jahweh mag zeggen. Op mijn 8 vers 16, de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Je kunt het zelfs niet meer ontkennen, want hij getuigt het met onze geest. En neemt eigenlijk onze geest gevangen en zij moest luisteren. Je moet het uitspreken. Want het is zo. Omdat ik het zeg. Dat je een kind van God bent. En dan mag je het niet meer stilhouden. Dan moet je dat ook getuigen. Als hij getuigt met jouw geest. Ja, dan moet jouw geest wel mee gaan getuigen. Dat je een kind van God bent. Dat kan niet anders. Want je bent er zo vol van dan. Dat, dat, ja, dat er zo'n verandering in je leven is gekomen. Ja, daar ben je alleen maar blij om. Daar wil je mensen deelgenoot van maken. Je hoopt dat er dan anderen zijn die zeggen: Ja, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Wat moet ik doen? mannenbroeders? broeders, wat moeten wij doen? Gelaten 4, vers 6. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept: Abba, vader. En hier heb ik een beetje moeite mee, want volgens mij moet er staan dat dus zijn zoon de geest van God heeft uitgezonden in uw harten. Dus ik denk dat dat de volgende verkeerd is in, in dit vers, want er staat steeds staat er dat het de Geest van God is die dus door zijn Zoon uitgestort wordt, of die dus door zijn Zoon uitgedeeld wordt. En volgens mij kan het hier ook er niet van afwijken. Door de Geest komen wij voorjaars aangezicht. Psalm 51 vers 13 verwerp mij niet van volle aangezicht en neem de Heilige Geest niet van mij weg. Dus dat heeft een koppeling met elkaar. Als die Heilige Geest weg is, dan kun je ook niet meer voor het aangezicht van ja, wij verschijnen. Want hoe moet je dan komen in je eigen geest? Dat gaat niet. Dat kan gewoon niet. Psalm 139, vers 7. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Dus dat heeft weer een koppeling. Hè, dat aangezicht en die geest. Als je die geest zou ontgaan. dan zou je ook het aangezicht van God kunnen ontvluchten. En dat beide, kan gewoon niet. Het is niet mogelijk. Ezekiel 39, vers 29. Ik zal mijn aangezicht niet meer. Voor hen verbergen wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heer Yahweh. Dus als je vervuld bent met, het, met de geest van God, dan sta je voor zijn aangezicht. Dat kan niet anders. En nee, wij kunnen hem niet van aangezicht tot aangezicht aan, maar Het is dus wel zo bedoeld. Dat als je dus de geest hebt, dan sta je in principe voor het aangezicht van Yahweh. Dan kun je dus met Yahweh spreken. Door de geest aanbidden wij en wij bidden tot Jan. Johannes 4, vers 23, dan zegt Yeshua tegen die, uh, tegen die vrouw die dus water kon putten op de middag. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de vader zoekt wie hem zo aanbidden. Je kunt hem niet bidden in het vlees en in onwaarheid. Je moet in de geest zijn en in waarheid. Want de vader die wil dat we hem zo aanbidden. Daar is hij naar op zoek. naar die mensen die dat doen. En niet naar onwaarheid of naar leugen. Of wat ook. De Johannes 4 vers 24. God is geest en wie hem aanbidden moet hem aanbidden. Geest en waarheid. Het is eigenlijk gewoon een wet. Het kan niet zonder. Dus als je God wil aanbidden. Dan moet je in geest en in waarheid zijn. En anders gaat het gewoon niet. Ja dan kun je misschien bidden maar dan bid je niet tot God. Ephesus 6 vers 17. En neem de helm van de zaligheid zegt Paulus en het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. Je moet door de geest Gods woord spreken. Het volgende vers: terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, en daar u waakzaam bent met alle voorheiding en smeking voor alle heiligen. Dus als je de helm van de zaligheid neemt en het zwaard van de geest, dan moet je dus bidden in de geest. En als je aan het bidden bent, dan houdt het ook in dat je. Als smeker ben. Dat je de toenadering zoekt. Tot God. En in de voetsporen van Yeshua. Judas 1 vers 20. Maar uw geliefde bouw u zelf op. In uw alle geloof. En bid in de heilige geest. Door de geest woont jaren in ons. Efeze 2 vers 22. Op wie ook mede gebouwd wordt. tot een woning van God in de geest. Dus als wij vervuld worden door de geest. Dan wordt eigenlijk. Ja, ons lichaam wordt een tempel gemaakt van de geest, zegt Paulus ook. Hè. Je, je lichaam is een tempel van Gods geest en dan moet je niet tegenzondigen. En Johannes 3, vers 24, en wie zij geboden in acht in, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft, namelijk aan de geest die hij ons gegeven heeft. En die zit dus in ons dan, die woont dus dan in ons. En Johannes 4, vers 13, hieraan weten wij dat we in hem blijven en hij in ons, dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Het wordt constant wordt het herhaald van die geest die vervult jou. Door de geest hebben we gemeenschap met Jahwe en met Yeshua. Johannes 14 vers 23. Yeshua antwoordde en zei tegen hem als iemand me lief heeft zal hij mijn woord in acht nemen en mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Dus dan is eigenlijk de geest die eigenlijk het voorbereidt zeg maar die dus eigenlijk het huis klaarmaakt en dan komen ze bij jou wonen en dan ben je vervuld met de geest van Yahweh en ook met de geest van Yeshua 2 Korinther 13 vers 13 de genade van de Heer Yeshua de Messias de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. en dan zie je eigenlijk dat je dus door die gemeenschap met de Heilige Geest ook de liefde van God en de genade van Yeshua de Messias krijgt En Johannes 1 vers 3 wat wij gezien en gehoord hebben verkondigen wij u ook dat ook uw gemeenschap met ons hebt. deze gemeenschap voor ons is er ook met de vader en met zijn zoon, Yeshua de Messias. Het is ook geweldig mooi dat Johannes zegt: van, mijn thuis van ik predik, ik vertel dus wat ik gezien en gehoord heb. En doordat we dat verkondigen, hebben jullie gemeenschap met ons. En die gemeenschap gaat zo ver, dat dus door die gemeenschap met ons er ook gemeenschap is met de vader en met zijn zoon, Yeshua de Messias. Het wordt dus eigenlijk één. En dan wordt het heel mooi wat Yeshua zegt, vader omdat zij één zijn zoals wij één zijn. En dat is precies wat hij hier bedoelt. Dat is die gemeenschap. Omdat ze één zullen zijn. Ja, daar verlangen we naar. Dat we één zijn. En dat we ja, elkaar begrijpen en elkaar lief hebben. Net zoals de Yeshua zijn discipelen lief had. En al zijn volgelingen. De geest geeft de gemeente opbouw. Handelingen 9 vers 3. De gemeente dan in heel Judea, Galilea. Samaria hadden vrede en hebben opgebouwd en ze wandelden. In de vrezen van Yahweh en de vertroosting door de Heilige geest en namen in aantal toe. En dat kan ook niet anders. Want de geest die geeft onderwijs staat. En die maakt je de wetten van Yahweh bekend. Dus dan geeft hij ook opbouw. Als je op een gegeven moment dus onderwezen wordt, is de bedoeling dat je daar ook door groeit. En als je groeit, heb je opbouw. De geest geeft de gemeente eenheid, wat ik net ook al over had. in 4 vers 3, om je te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren. Door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping: één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Het is zo ontzettend duidelijk hoe ze erbij komen om daar drie personen van te maken. Het gaat zo tegen het woord in. 1 Corinthe 12, vers 13. Ook wij allen, immers, zijn door één geest tot één lichaam genoemd. Het zij dat wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrije. Wij zijn allen van één geest doordrenkt. Het is steeds dezelfde geest. Het is de geest van Yahweh die ons doordringt en die ons vervult. En die ons wijst op Yahweh. Door de geest geven wij de gelovige vrucht. Dat is de bedoeling. Dat we dus daardoor, dus door alles wat we nou gehoord hebben, dat uiteindelijk dus vrucht gaat opleveren. Gelaten 5 vers 22, de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloofzachtigheid, zelfbeheersing. Nou, daar kun je jezelf aan toetsen. Daartegen zegt Paulus, daar richt de wet zich tegen, want dat zijn dingen die dus in overeenstemming zijn met de wet. Dus als je dit doet, dan ben je goed bezig. Dan heb je geen probleem met de wet. Maar wie van de Messias zijn, hebben dat vlees met zijn hartstochten en begeten gekruisigd. Dan hebben we eigenlijk net als dat Jeshua dus gekruisigd werd, hebben wij we ook ons eigen vlees met zijn hartstochten en begeeten gekruisigd. Als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Ja, het kan eigenlijk niet zonder. Hè? Het kan niet zo zijn dat we door de geest vervuld worden en dat we dan op een heel ander pad gaan lopen. Dat we hele andere dingen gaan doen en gaan zondigen en noem maar op. Dat kan niet kloppen. Laten we geen mensen met eigen dun worden Elkaar niet uitdagen en benijden. Amen. Verheft uw hart tot God. En ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op uw wacht. Jewarega, jahwe, vijesma, rega. Jaer, jahwa, panaf, legha, vijgo. Esa, jahwa, panaf, legha, vijgo. En zegt u, shalom. Ja, we zegen u en hij behoorden u. Ja, we doen zijn aangezicht over uw lichten en zij. genade. we heffen zijn hart over u. En geven u zijn shalom. Amen.